Ik had oorspronkelijk een hoge sopraan en mijn stem is na 60 jaar dus volledig en volledig verwoest door nicotine. Dus ik heb nu een bas. En het enige compliment wat ik daar ooit over kreeg was van een Amerikaanse dame. En die zei: Oh my god, you've got such a lovely European voice, I like that. <laughs> dit is Het leven, een gebruiksaanwijzing. Ik ben Margot de Boer, 85 jaar oud... en ze hebben mij gevraagd dit programma te presenteren. Aflevering 1. Hoe je stem te vinden. Een programma gemaakt door Jennifer Patterson en Lotte van Galen. Royaal Adem... Uh... Wij zijn bij de stembevrijdingscursus van coach Jan Hendrik. Hij helpt mensen hun stem te vinden. Koude douche. Wow, wat gebeurt hier? Hier komt Jan Hendrik naar buiten. Geef je nu jouw klanken in alle eenvoud en dat doen we tegelijk. Jouw stem is, is, is eigenlijk het instrument wat het aller, aller dichtstbij is. Nu hoor je mijn stem, maar achter die woorden gaat die intonatie, schouw, kwetsbaarheid of razenij. Dus die, die klank. Uh, ...geeft dus al heel veel informatie over deze man. Krachtig middel, die stem. Maar wat als je stem en je persoonlijkheid niet bij elkaar passen? Luister naar Nathalie. Mm -hmm. Ze is 27 jaar. Mm -hmm. Hallo. Uh, dat is het volume wat je normaal gebruikt, hè? Je ja, beweegt nu met je ogen naar boven, dat betekent ja. Oké, okay. en um, kan je eens vertellen wat jouw beperking is? Door zuurstig de kan ik niet praten en zit ik in een rolstoel. Ik zit in een rolstoel met voor me één spraakcomputer. En spraakcomputer bedien ik met mijn ogen. De stem die ik nu heb klinkt als een koud iemand die weinig emotie heeft. Dit ben ik niet. En dit is Bart, een knappe jongen, 37 jaar. Hij woont in Amsterdam, maar hij is er niet geboren. Ik kom uit kerk, dat betekent ik kom uit kerkraden. Als je een Limburger op televisie hoorde, dan kreeg je bijna zo'n plaatsvervangende schaamte. Van, oh, moet je hem nu horen? Hij klinkt zo graag tegen je zelf ook zo praten. Maar dan Ja, ik had, ik had echt al dat, snel het snelle gevoel van, zo iemand neem je niet echt serieus. Ik kan me nog goed herinneren dat wij een keer op een camping waren. <laughs> en dan euh, zit op een camping in Frankrijk en dan zitten, zitten twee caravans verder en mensen, mensen uit Haarlem. Nou, die mensen hadden gelijk bij mij zo'n hoge status, omdat zij uit Haarlem kwamen en haar mensen uit Haarlem spreken gewoon al, al, algemeen beschaaf Nederlands. Ik wilde heel graag dat zij mij leuk vonden of dat ik bij hun, ja, want ik wilde erbij horen. Ja, ja, ja, bij dat... Algemeen beschraven. En ik deed ook heel erg mijn best om dat toch te proberen, zeg maar. Ja. Mensen uit Haarlem, dat had ik altijd... Oh, oh. Ik heb een advertentie op internet gezet met uitleg wat voor stem ik zoek. Wel serieus, maar ook wel enthousiast. Iant moet Sam 1400 woorden uitspreken met verschillende klanken, hoogtens en zo. Die worden door elkaar gemixt en daarvan maken ze een stem. Op YouTube plaatst Nathalie een filmpje waarin ze een oproep doet voor een stemdonor. Hallo, mijn naam is Nathalie Verstegen en ben 27 jaar. Omdat ik zelf niet kan praten, ben ik op zoek naar een stem die bij mij past. Ik ben op zoek naar een heldere, duidelijke en een stem die een beetje van mijn leeftijd is. Ik kom uit Brabant, het is niet zo dat je een accent moet hebben. Wel zou ik het leuk vinden als je een beetje zuidelijk klinkt. Heb je interesse? Toen ik 16 jaar was, ging ik bij mijn oom. Uh, die werkte bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. En bij mijn oom ging ik mijn allereerste vakantiebaan. Dat was echt zeg maar, mijn eerste keer dat ik buiten de, de mijnkolonie kwam, eigenlijk buiten het gebied Kerkraden, uh, Heerlen en, en Maastricht eigenlijk. En toen moest ik, op een gegeven moment moest ik een keer naar de blokker toe om iets te gaan halen. Ik weet niet wat. Dus ik naar de call single en ik vroeg gewoon om mijn, in mijn zwaardialect dialect waar is de blokker? Hallo waar is het de blokker? En ik werd echt in twee talen teruggesproken behalve Nederlands. Mensen begrepen je niet? Nee en dat, was, dat, vond, ik, dat, vond, ik heel, dat vond Ik heel erg. Dat vond het echt heel erg. Dat vond ik vond echt heel erg. Ja wat wat deed dat? Ja dat, dat, dat, die voelt je die voelt je. Het tas gewoon je hele identiteit aan op dat moment. Stem is zo belangrijk. Stem is essentieel. Ja, ja, ja want, want als iemand stottert de hele tijd. Die kan nooit iemand echt uitschelden. Ik zeg, nou gewoon heel, heel, heel praktisch bijvoorbeeld. Als, als iemand stottert dan... Ja, dan gaat iedereen lachen. Ja, dat is dus, dus alles weg. Dat is alles weg. En, het, en dat is nu echt, echt minder, maar ik heb um, wel een chronische minderwaardigheidscomplex gehad. Ja. Door mijn stem. Dus ik ging toen heel geforceerd uh, een accent aanmeten. En ik luisterde vroeger als kind al heel veel naar uh, kinderen voor kinderen. Ik ga het in de eerste zin doen hoor. <laughs> Wij gaan ieder jaar weer naar een camping toe. Bij ons thuis gaat niks boven hun kamperen. Dat is een heel gedoe. Er is een cursus waar je dat kunt leren. En het is een heel kakineus koor. Het was altijd een koor in heel veel zin met het gooien. En ik had er zo graag bij Maar dat kon niet omdat ik dus in Limburg zat. Met het accent ook. En ik heb daardoor ook wel. Zeker toen ik mijn accent ging ontwikkelen na mijn zestiende, heb ik heel veel R, R, R, R. En ook eh, oefenen met de rollende R, de R, die, die, die, die, die kon ik destijds nog niet. Daar heb ik jaren op zitten oefenen. Maar dat is ook weer doorgeslagen ik uiteindelijk. En ik heb dus daardoor een soort van accent ontwikkeld. Eh, dat het een soort van mengelmoes is van alles en nog wat. Mm. Ik heb ongeveer 15 reacties gehad. Zij kregen een tekst van mij gemaild, die ze in konden spreken. Hallo, mijn naam is Nathalie. Ik Hallo. ben 27, jaar en, ik ik ben 27 jaar en kom uit Brabant. Hallo, mijn naam is Nathalie. Ik ben 27 jaar en kom uit Brabant. Hallo, mijn naam is Nathalie. Hoe was je weekend? Mijn weekend was goed. Ik ben naar een festival goed. geweest in Amsterdam. Mag ik wat drinken? Ik vond dat het snel al gemaakt klonk. Wat bedoel je dan precies met gemaakt? Mensen gaan dan echt dat stuk voorlezen in plaats van dat het natuurlijk overkomt. Wordt de stem niet sowieso gemaakt omdat het uit een computer dan komt uiteindelijk? Klopt. Oh. Maar ik moet ook wel iets met de echte stem hebben. Het belangrijkste is dat mensen je kunnen verstaan en je zien als uh, serieus en volwaardig. Als, als, uh, dat is toch het belangrijkste, volgens mij. Als je iemand tegen je hebt die je gewoon ook voor vol aanziet. Dat, uh, dat, dat gevoel heb ik nu gewoon. Dat heb ik jarenlang niet gehad. Ik, ik krijg sowieso altijd te horen, waar kom je vandaan? Dat is, dat, dat, is, dat is de eerste vraag die wordt gesteld. Kom je wel in Nederland? Dat is ook de eerste vraag die nog steeds wordt gesteld. 9 van de 10 keer. Maar ik ga ook niet meer nu iets aanpassen of dat ik iets nieuws ga leren qua, qua uh, R of S of wat dan ook. Of... Nee, dit is nu zo mijn, mijn stem. En dat vind ik, dat vind ik goed zo. Ik ben nog op zoek, maar via internet lukt het nog niet. Als ik mijn stem niet vind, dan houd ik deze stem. Dat zou ik heel jammer vinden. <lacht> Hmm. <coughs> uh. Oh.